Ja, Dunant, nou. aankomst en vertrek. Al bijna niet meer in een ander land. Ik moet aan Cees Notenboom denken, die zich die mythische eerste keer probeert te herinneren van zijn aankomst in Parijs. Wat hij zag. Maar het beeld is weg. Voorgoed verdwenen. Overwoekerd door latere beelden. Steeds andere. En met die verdwijning is ook degene verdwenen die het gezien heeft. Ik dus. Oud worden als een vorm van sterven, noemt hij dat. In zijn gedachten ziet hij al die vroegere reizigers, hijzelf, in steeds weer andere gedaanten. Van de magere twintiger zonder geld op zak, tot de verslaggever op een gouden stoeltje bij de Gaulle in het elysee Al die mensen die ik schreven, als ze over die dingen schreven, heb ik meegenomen naar Parijs, weer een keer. We zitten hier met z'n allen achter deze tafel en schrijven dit stuk ergens in een kamer in het vijfde arrondissement waar al die vroegere ikken zo vaak langsgelopen zijn, zonder te weten dat ze hier ooit zouden wonen. Als ik ophoud met tikken, verspreiden ze zich door het huis. Eén leester liggend op de bank Le blanc van François Mauriac op de achterkant van L'Express. Mauriac is dood en L'Express werd een magazine. Eén is er dansen in Kinks Club, bestaat niet meer. En één is er eten kopen op de markt in Leal, met de grond gelijk gemaakt. Eén drinkt er een borrel in de Royal Saint-Germain, later de drugstore, nu een modezaak. En een ander wandelt met een vriend die nu niet meer leeft langs de Seine. Alles klopt. Lucia Hamel woont nog in Hotel Louisiana in de rue de Seine. Simon Vinkoog werkt nog bij de UNESCO. Karel Appel is nog arm. WF Hermans doseert nog in Groningen. Bob Groen is nog de Parijse correspondent van de Volkskrant. De tijd hield alle wonden. En de herinnering krabt ze open. Ik zie onszelf op die huurkamer met een toilet op de gang. Dat we moesten delen met een oude buurvrouw die nooit de deur sloot. Maar zittend op de wc-pot met afgestroopte onderbroek toch een zekere waardigheid wist te behouden... door ons altijd een welgemeend... «Bonne journée, monsieur dame!» toe te roepen. Het was in de Jacob van Bachstraat. Zijstraat van de Mozartlaan. Ach, laat Hermans het Lazarus krijgen. Voor mij is het Avenue Mozart. Metro Muet. Niks metro stom. Eén keer overstappen. Strasbourg-Saint-Denis. Dan Gare du Nord. Daar is het theater... waar je tegelijkertijd acteur en toeschouwer bent... Daar won ik.